Bij Kornwerder Zand reed de auto met hoge snelheid door de slagbomen, die gesloten waren omdat de brug open stond. De auto viel daarna in het water, zo'n vijf meter lager. Mogelijk heeft de bestuurder de slagbomen over het hoofd gezien vanwege de mist. De A7 is in de richting van Noord-Holland afgesloten. Het dodental van de overstromingen in Brazilië is opgelopen tot boven de 470. Dat zal waarschijnlijk nog oplopen, want er zijn veel vermisten.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 Overdag gespreid over het hele land regen. Zaterdag wordt het weer droger. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Max. <totstuk> Nachtzuster. Astrid de Jong. Goedenacht, nog een aantal vragen staat open. En uh, ja, als je kunt helpen, dan houden we ons van harte aanbevolen. Zo wil Willem graag weten hoe hij aan die witte pluisjes in zijn navel komt. Het is, uh, het is een vraag die terug blijft keren bij Nachtradio, maar ik weet het antwoord niet meer. En dus zit ik erom verlegen en vraag ik je om te bellen naar 0800-1121. Bertus had die prachtige vraag over uh, schade bij um, rampen of uh, het aantal aanwezigen bij een groot evenement. Hoe wordt, het, hoe wordt dat geteld? Hoe wordt uh, het bedrag bepaald die schade inhoudt? Of hoeveel worden, uh, hoe worden de aanwezigen van zo'n evenement nou zo snel al uh, uh, geteld? 0800 1121. Alex wil weten hoe de provincie Groningen tussen twee Frieslanden in terecht is gekomen. Links het gewone Friesland, of de provincie Friesland zoals wij hem kennen. Rechts Oost-Friesland in Duitsland. En daartussenin gewoon Groningen. Er worden prachtige Groningen en Friesland moppen verteld op de chat. Ik zal proberen er straks een paar te reproduceren. Vincent wil heel graag weten hoe de weeglussen in de weg werken. Nou, dat is nog eens een kort samen te vatten vraag. Weet je het antwoord? Bel naar 0800-1121. En zojuist had ik Ger aan de telefoon. En Ger is het opgevallen dat Erika Terpstra altijd dezelfde bros op heeft. En als jij weet waarom ze altijd die bros op heeft, wat die betekent, waar die vandaan komt, 0800-1121. Je mag ook altijd mailen naar nachtzuster omroepmax.nl en je bent van harte welkom om mee te chatten via internet. Surf dan even naar www.nachtsuster.net en dan kun je inloggen in de chat en daar mee praten. Maar het prettigste is als je belt naar 0800-1121 bijvoorbeeld over die broche. Bij famous van Bros was dat een beetje waar wij aan dachten. Naar aanleiding van de bros van Erika Terpstra. Ik kreeg trouwens via de chat de opmerking van Why Not mee. Ze heeft gewoon de OV-chipkaart om de nek hangen. Wat ik dan zelf wel grappig vond. Maar ik denk niet dat het het juiste antwoord is. 0800-1121. Als jij wel het juiste antwoord weet. En um, vroeger. Uh, in een soortgelijk programma deden we altijd de crypto. Dan uh, riep ik een uh, crypto. En dan kon je een cryptogramboekje winnen. Um, uh, nou is het zo dat ik vorige week echt een fantastisch nieuwjaarskaartje kreeg... van iemand die regelmatig op de chat meepraat, Mieke. En die, uh, die uh, had toen een prachtige crypto voor me... en die uh, stelde toen voor om gewoon wekelijks een crypto te bedenken. Nou, dan houd ik me natuurlijk van harte aanbevolen, want... Uh, als iemand dat speciaal gaat zitten bedenken... dan vind ik dat hartstikke leuk. En ik weet dat heel veel mensen het heel leuk vinden... om die crypto op te lossen. Dus ik ga hem nu uh, voordragen, een crypto. Om vijf uur bel ik iemand terug... die hem uh, uh, als eerste goed heeft doorgegeven. Via 0800 1121. En uh, de prijs wordt dan niet zoals vroeger... een cryptogramma boekje. Want dan moet ik die weer helemaal gaan kopen in de supermarkt. geeft allemaal weer zo'n gedoe. Terwijl we hebben op de redactie nog stapels leuke boeken. Dus ik pleur dan gewoon weer wat in de envelop en ik stuur hem op, maar het gaat natuurlijk allemaal weer om de eeuwige eer en uh, die kun je bereiken door een goede oplossing te geven van de crypto. Die ga ik nu doorgeven en die luidt voor dit uur Harry in de top, Harry in de top. En de oplossing moet bestaan uit twaalf letters en je kunt bellen naar 0800 1121 als je de oplossing weet. Um, dat nummer kun je natuurlijk ook nog steeds bellen als je een vraag hebt. Want daar is dit programma voor, vragen en antwoorden. Ik had nog wat vragen openstaan. En een daarvan was de vraag van Bertus, Die zat weer eens naar het nieuws te kijken. Ziet daar regelmatig allerlei dingen voorbij komen over overstromingen. Of bijvoorbeeld um, um, uh, Haiti. En dan wordt er gezegd van de schade is... Zoveel miljoen, of zoveel miljard, of zoveel duizenden euro's. En Bertels vroeg zich heel, uh, uh, ja, heel terecht af: Hoe weet je nou al zo snel hoe, wat de schade weet, je, ik weet Als ik lekkage heb, weet ik al niet wat de schade is aan de muur. Dus hoe weten de mensen dan dat het wat de uh, totale schade ongeveer is? Hoe wordt die schatting gemaakt? Um, en ja, daarop volgend kwam ook zijn vraag, bijvoorbeeld Koninginnedag... of ik dacht dan aan de Elfstedentocht, wordt er ook ge gezegd... zoveel duizenden, zoveel tienden, zoveel veel, mensen sta hebben staan kijken... naar zo'n, of zijn aanwezig geweest bij zo'n uh, evenement. Hoe wordt dat geteld? Nou, uh, daarover kon je ook bellen naar 0800 1121 En dat deed ook uh, Menne. Menne, goedenacht. Ja, goedenacht. Hi. Kunt u mij goed verstaan? Uh, ja. Okay, want er was net eventjes wat onduidelijkheid over. Wil je ook dat ik u tegen u zeg, Menne? Nou ja, ik ben er nog een beetje fan van de Afro's Nachtdienst. Ja. En dat wil ik ook maar zo houden. Daar was het nog u, hè? Maar ik weet niet of het inmiddels bij dan de Max de Nachtzuster dan wat meer uh, jij en jou is geworden. Ja, dat is heel vreemd. Dat het juist Max, de omroep voor ouderen, dat het daar jij is geworden. Maar het is meer een soort algemene regel die is doorgevoerd bij Radio 1 en 2: dat in meer gevallen jij wordt gebruikt. En sinds ik tegen iedereen je en jij zeg, dan uh, ja, merk ik toch ook wel dat het bijna bij iedereen goed valt. Maar als iemand liever u wordt genoemd, heb ik daar geen enkel probleem mee. Nou, we zullen kijken hoe het loopt. Ik kan niet garanderen dat ik, uh, dat ik steeds maar jij en jou probeer. Want nee. ik kom ook een beetje uit Zuid-Nederland en dan blijft men altijd heel lang u zeggen. Ook tegen ja. ouders en familie en kennissen ja. en zo. Nou, u mag het helemaal zelf weten. Maar het antwoord, of in ieder geval de vraag was een beetje... het ging over bezoekersaantallen bij bepaalde evenementen. Ja. En dan is het altijd een beetje de vraag van... is het een betaald of een onbetaald evenement geweest? Ja. Maar waarschijnlijk bedoelt men meer de onbetaalde evenementen. Ja, precies. Ja. Want bij de betaalde evenementen kun je natuurlijk afgaan... op het aantal verkochte kaartjes. Ja. ja. En die zijn er bij een uh, dag of bij een uh, misschien wat grotere sportevenement... waar men naar kijkt, of een muziekfestival. Is er dat niet altijd... Nee, maar dan ook dan nog. Hè? Want je kunt uh, heel veel kaartjes verkopen... maar dan blijkt het uiteindelijk een belangrijke voetbalwedstrijd te zijn op die avond. En dan komen er veel minder mensen. Nee. En dan, zo, dan weten ze toch... Maar ik, je ziet ook heel vaak bij concerten en dergelijke... toch mensen staan met zo'n tellertje. Ja. Dus dan kan ik het me wel, wel voorstellen. Maar met een groot evenement, inderdaad, de Elfstedentocht. Ik roep maar wat... Nou, wat, eigenlijk, wat je zou eigenlijk moeten hebben is een beetje een nulmeting en ervaringsgegevens en historische cijfers en zo. En die heb je meestal niet, want vaak zie je dat evenementen of grootschalige activiteiten, dat die maar door ja, een projectgroep of een bepaalde stichting worden georganiseerd. En die vinden het natuurlijk zo fijn, ook zeker voor de sponsors of voor de media, om met uh, ja, hogere uh, bezoekersaantallen te komen dan er misschien in werkelijkheid geweest zijn. Ja. En de politie deed vroeger dat ook nog wel eens, maar dat vindt de politie geen prioriteit meer. Dus dan zag je wel eens dat er twee verschillende aantallen werden gegeven: de politieaantallen en de persbericht van de organiserende stichting bijvoorbeeld. Ja, ja, ja. En dan en was dat Nederland... politieaantallen altijd lager. Ja, bij bijvoorbeeld bij demonstraties dan, ja, deed de politie vaak nog iets lager vaststellen... dan bij bijvoorbeeld SEAL Amsterdam, want dan vond de politie eigenlijk wel leuk... dat het een hoog aantal was van de constant die belangrijk waren. Ja, maar dat is dan de vraag, hoe telde de politie dan? Nou, wat ik een beetje weet, er zijn in Nederland er zijn er een aantal bureaus die dat doen... maar die worden meestal niet zomaar ingehuurd, want die kosten geld. Je hebt bijvoorbeeld het bureau dat heet RRS, Response Research Services... mag ik dat wel een keertje noemen? ja. En er was een sprake van dat er een stichting zou worden opgericht, evenement audit, event audit. En die gaat en zou een keurmerk gaan vaststellen daarvoor. Maar wat er te vroeger werd gedaan, was inderdaad gewoon ouderwets. Iemand ging ergens staan en telde het aantal bezoekers wat langskwam. Yeah. Nou, dat kon je later wel weer vervangen door telhekjes of loopmatten waar je overheen liep. Of uh, camera's. En dan kon je van een camera kon je een foto maken en dan kon je daar een bepaald oppervlakte van tellen en dan wist je ook hoeveel groot het totale oppervlak was... en dan deed je dat een beetje vermenigvuldigen. Oh ja. Of een luchtfoto maken met een vliegtuig. Dat zijn allemaal wat, wat ja, uh, bewerkelijkere methoden om ja, uh, gewoon zeg maar, handmatig te tellen. Mm. Maar tegenwoordig door al de komst van de nieuwe media en digitale media... kun je ook bijvoorbeeld afgaan op het aantal gevoerde gsm-gesprekken... of het aantal verstuurde sms'jes. Alleen die gegevens die zitten weer bij uh, mobiele telefoonaanbieders... en die geven ze ook niet altijd zomaar vrij. Nee. Wat er bijvoorbeeld wel wordt gezegd... tijdens een nieuwjaarsnacht worden er zoveel sms'jes verstuurd... maar ja, daar heb je nog niks aan... want dan weet je niet hoeveel mensen er daadwerkelijk in Amsterdam uh, waren... Uh, toen het van oud opnieuw uh, was bijvoorbeeld. En verder kun je aankijken naar het uh, files. Daar kun je ook een beetje op afgaan. Uh, hoeveel kilometer files stond er... en, dan hoeveel, auto's, en hoeveel mensen zaten er gemiddeld in de auto... Je kan kijken naar uh, uh, eventueel een aantal verkochte treinkaartjes... als dat duidelijk hoger is dan op andere dagen. Maar dan moet je weer bij de NS zijn. Mm -hmm. Dus het blijft een beetje uh, ja, kijken waar je welke informatie je vandaan kan halen. Ja, nou ja en, en heb jij nog een suggestie over um, uh, bij rampen hoe het zit met het geld... of is dat weer een heel andere discipline? Hoe bedoel je, met rampen? En, uh, nou ja, uh, dat was een beetje een dubbele vraag van Bertus. Die vroeg zich ook af, uh, als er een overstroming is ergens... dan wordt er ook al vrij snel gezegd... en de, uh, de schade loopt op tot uh, 8 miljoen. Ja, hoe okay. weet je dat nou? Ja, ja dat, dat, wat ik wel weet is bijvoorbeeld, ik geloof dat het in Haiti was of zo... dat de autoriteiten maakten bekend dat er zoveel duizend mensen uh, omgekomen waren... Ja. Nou, toen hadden we journalisten die zijn eens gaan kijken, kan dat wel? Ja. Want er moeten er ook zoveel duizend mensen begraven zijn. En dan moeten er moeten ook zoveel duizend... Ja, hoe, hoe, ja je, hebt, zeg maar, je mag niet een beetje misschien, maar je hebt zoveel oppervlak nodig om al die mensen te begraven. Nou, Toen kwamen ze er eigenlijk achter dat dat eigenlijk niet kon met wat de door de autoriteiten opgegeven aantallen waren. En wat schetst mijn verbazing dat er geloof ik nu één jaar na dato de autoriteiten daar... Het aantal slachtoffers nog eens een keer zeggen ophogen... Terwijl er al journalisten zijn geweest die onderzoek hebben gedaan. Die zeggen het moet naar beneden worden bijgesteld. Ja, dus. ja, ja, ja. Ik weet niet of het dan ook gaat om inkomsten. Maar ja, het, is, het blijft moeilijk. Uh, ik hoop echt dat er een stichting komt die een echt onafhankelijk keurmerk voor aantallen kan doen. En misschien kan die ook wel eens wat nader onderzoek naar uh, crisis en uh, rampomstandigheden. Want ja, het is altijd de vraag van uh, welke gegevens gebruik je. Maar je hebt vaak nooit echt vergelijkingsmateriaal. De grootste evenementen in Nederland zijn uh, de Vierdaagse in Nijmegen. Ja. De afstand ja. afstandmarsen daar. Ja. Er zijn ongeveer 40.000 mensen die dat uh, lopen. Want dan ja. kun je zien nou, dat mensen zich ingeschreven hebben. Ja. En, en je hebt ongeveer ja, een een tot 1,2 miljoen ja. bezoekers. En die komen dan uh, gedurende die vier loopdagen en gedurende de zeven dagen dat er zomerfeesten zijn. Maar sommige mensen komen meerdere avonden. Maar hoe, word, hoe wordt dat dan gemeten? 1,2 miljoen bezoekers. Ja, maar daarvan zeg ik dat is het totaalplaatje. Hè? Ja. Dus er zijn sommige mensen die komen meerdere dagen. En sommige mensen komen alleen op de laatste dag. Maar daarvan weet men gewoon uit, uit de andere jaren. Dat het begon bijvoorbeeld. dat er misschien maar 100.000 bezoekers waren. Dus op een gegeven moment zie je dat er dus meer treinen moeten worden ingezet. Dat er meer parkeerplaatsen moeten worden aangelegd. En dan kan zo'n organisatie of zo'n politie kan dan zeggen. van nou, nu zijn we. Bij dat aantal. Maar bijvoorbeeld bij de kermis in Tilburg, daar zeker de afgelopen jaren, was er nogal wat kantartikelen over die zeiden: van ja, we weten niet wat het is, want de ene keer was het slecht weer, de andere keer was het goed weer. En ja, sommige mensen die lopen van de ene attractie naar de andere attractie, dus je kan ook niet zeggen: van goh, die mensen hebben die niet dubbel geteld. Dus dan zou je moeten zeggen: van nou, we doen op één vast tijdstip, op een bepaald meetpunt gaan we de mensen dan tellen. Ja. En dat vermenigvuldigen dan, dan weer. Ja. En als je dat dan elke keer op de vaste penpunten en vaste tijdstippen doet, dan heb je wat ervaringscijfers. Ja. En, en bij de vierdaagse kun je nog zeggen die mensen staan langs de route, dus die mensen die staan, die lopen niet. <laughs> ja, dan ga je daar. We ja, hebben ook ja. wel eens gekeken naar Seel ja. Amsterdam. Nou, dat was echt, dat waren miljoenen bezoekers. Nou, dat kon eigenlijk niet, maar dat heeft nooit iemand tegengesproken. Maar bijvoorbeeld wat wel gebeurt in Amsterdam is geloof ik één keer per jaar een Grachtenparade. Ja. De canal Pride heet ja. dat ik ook wel. Ja. Nou, als ze dan die bezoekersaantallen langs die grachten zouden gaan neerzetten... dan moesten bijvoorbeeld de mensen twintig rijen dik staan. Nou, dat, dat, dat lukt ook niet. Hmm. Dus toen waren ze er ook al achter gekomen... dat die bezoekerscijfers ook niet helemaal klopten. Nee. Maar ja, niemand huurt echt een onderzoeksbureau in om dat echt te gaan nee. onderzoeken. Want ja, het is een leuk evenement en het is een gezellige dag geweest. En de uh, volgende dag is er weer een ander evenement of weer een ander nieuws iets... Ja, ik zat, ik zat zelf te denken inderdaad aan een soort satellietfoto's. Maar dat is dus helemaal nog niet eens zo gek bedacht. Ja, nee, nee, er worden luchtfoto's ja, gemaakt. Precies. Want je de politie die met uh, uh, vliegtuigjes rondcirkelt... om uh, communicatie te doen en om mensen massa in de gaten te houden. En tegenwoordig heb je al onbem onbemenste uh, mogelijkheden om uh, uh, ja, opnames te maken. Alleen die politie is niet ingehuurd om bezoekersaantallen te registreren. Die is ingehuurd om uh, calamiteiten uh, tegen te gaan en incidenten op te sporen. En als je dat echt wil, dan moet je dus je eigen ja, vliegtuigje de lucht insturen, ja, ja, ja, of tellers ja, ja. hebben, of wat dan ook. Ja, het is, Ik krijg via de chat krijg ik door dat mensen zeggen, het is dus gewoon gokken voor gevorderde. Nou nee, je kunt met loopmatten werken, dus je kunt ja, ja. eromheen lopen. Je kunt. Het, het aantallen... kan wel, maar het gebeurt niet. Het gebeurt regelmatig niet. Dan hoor je aantallen en dan heeft iemand toch wel met een beetje kennis van zaken heeft daar een mooi getalletje van gemaakt. Ja. Ja. Ja, leuk, Menne. Leuk om te weten. Ja. Dank je wel. Ik hoop echt dat die stichting er komt... en die moet dan bij de NS en bij de mobiele aanbieders... en bij de politie en bij de organisatie... en misschien bij de parkeerplaatsen... moet hij de cijfers opvragen. En die moeten ze met elkaar een beetje in overeenstemming brengen. En dan heb je een, in, in, ja, een wat werkelijke aantal. Correcte weergave. Ja. En misschien dat journalisten daar ook hun taak in kunnen hebben... om dat ook eens een keer na te zoeken. Oké. Okay. Dank Menne. Graag gedaan. Ja, dat ben ik, hè, geloof ik. Nee, ik ben geen echte journalist. Wel, nee. nee. Stefan, goeienacht. Goedemorgen. Hallo. Ik ga zeggen Dag, had je nog een aanvulling? Ja, nou ja, niet zo uitgebreid als de vorige bellen. Oh, nou, dat geeft niks. Ja, nou ja, goed. Dat weet ik eigenlijk ook wel. Al, Alleen maar van school van wiskundigen. Zo moesten wij het leren op school. Uh, er was gewoon vier mensen te vier, op een vierkante meter kunnen dat al staan. Jan. Dan is het een telsom. Het is ook wat de vorige bellen zelf al zei. Ja, maar ik weet niet of jij wel eens in een lift hebt gestaan waar dan zo'n bordje op staat met 14 personen. <gacht> ja. En dan hangt het er net vanaf met welke dertien personen je probeert in die lift te komen. Ja, maar ja, goed. Ik weet het niet. De lift is misschien inderdaad een extreem voorbeeld. Maar ja, ik denk <laughs> als je goed op een plek staat of in een zaal... dan komt dat wel redelijk overeen met 4 of vijf mensen om een vierkante meter. Ja. Dus zo moesten wij het rekenen dan op school. Dat is wat ik nog gewoon weet. Ja, maar ik... Nou, ja, ja. Ik weet, ja nee, ik, je hebt een punt natuurlijk... Maar uh, je hebt druk en je hebt druk. Uh, je kunt verschrikkelijk mensen in je aura hebben staan. als je allemaal opeengepakt staat op een, uh, uh, op een bepaald gebied. En je kunt ook denken: van oh, het is gezellig. en dan sta je misschien wel met meer mensen bij elkaar. Dus het, dat is, heeft ook een soort gevoelstemperatuur, denk ik. Ja, okay, okay. Mm. Dat is, dat klopt, klopt. Ja, ja. goed. goed. Ik, ik, ik, ik, ik, ik hoorde die vraag en ik denk, ja, ja. dat wil ik er gewoon zo van school. Het is gewoon is, een, een rekensom. Dat is, dat is, ja. Ja, ja, dat legt het mee. Ja, maar dan, uh... ik denk niet dat het heel, uh, heel concreet is. Dat je, als je ja, met drie ja. mensen op een meter kunt staan, dan kun je niet automatisch op, uh, op uh, twee bij twee met uh, de, de, de, drie keer twaalf mensen staan. Dan kunnen er misschien dan wel weer dertien of veertien zijn. Ja, ja het, is, het is inderdaad wat, wat ik zeg, het is toch ik denk, een beetje gok, ik heb met ja. dag naar de vorige bellen geluisterd en uh, die wist toch al uitgebreid, ik denk, ja inderdaad, zo het dan ooit nooit best wel het sneedt best wel hout, hè? Ja. Ja, ik denk, no. Ja. <laughs> no. Ja. Nou, dat is precies het effect dat we proberen te bereiken. Dan vind ik het nu tijd voor een muziekje. Dankjewel Stefan ja. voor je telefoontje.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 Can't see mine But I can feel your heartbeat You can hear my voice You touch my soul And my soul touches yours And we make a promise Somewhere down the line Somewhere down Richie, samen met ons eigen treintje Oosterhuis. en face in the crowd was dat. Mers, goeienacht. Hallo. Hallo. Uh, goedemorgen. Um, ik denk dat het... Uh, ik, uh, het gaat over die uh, manier met, uh, met het kluisje. <laughs> ja. Uh, ik denk dat het uh, komt door een combinatie van vrijheid en volg. Ja, dat klinkt heel logisch, hè? Ja. En uh, ja, dus hoe vaker je, hoe meer vocht bij komt en hoe meer verhouding komt, gaat steeds, uh, als je tenminste uh, katoen t-shirtsjes dragen, dan gaat die katoen langzaam de navel in. En als het uitgedroogd wordt, dan komen die pluizen. Ja. Ja. Ik denk. Of moeten, ze, of, of moeten men een gigantische dikke buik hebben? Dat kan ook <laughs> nee, maar nee, maar wel. Wat, wat ik me wel afvraag, mensen, is dat het. Volgens mij komt het veel vaker voor bij mannen dan bij vrouwen. Ja, maar vrouwen vertellen nooit de geheimen. Dus, wat? Dus, uh, vrouwen vertellen geen geheimen, uh, niet, niet zo makkelijk. Uh... Je bedoelt dat vrouwen gewoon ook wel uh, pluisjes in de navel hebben, maar het niet vertellen? Ja, precies. Ja, nee, dat is niet... en, en dat zien alleen die vrouwen. Die mannen die zien dat niet. Of, of uh, dit, dit is. Uh, om, ja, dit, ik denk dat het bij allebei zo uh, best, best voorkomen. Dat wel. <laughs> volgens en, mij uh, niet, hoor. Of het ligt aan mijn navel. Ja, ik, nou ja, ik weet niet hoe draag uh, ze het, eruit ziet, maar goed. En over die horloges. Ja. Uh, die die meneer die het over die rolex horloges had. Met die. Met die, uh, met die uh, wat was het nou? Met, uh, met, met, met dat. Uh, Verlichte cijfertjes met uh, ja, het uh, ja, ja, ja. radium en het uh, tritium. Ja, dat klopt. Dat was eigenlijk uh, volgens mij de, op de eerste horloge... dat ze eigenlijk op de maan gebruikt hadden, omdat het donker wordt daar. Ah, oh, oké. Okay. Dat, uh, dat nog even toevoegend. Ja, ja en, en, en, en dat wordt ook gebruikt voor duikers. als je bijvoorbeeld uh, diepzee uh, duikt... dan uh, kun je ook uh, goed zien uh, hoe laat het is in de nou, daar zit wat in. Ja, oké. Okay. Nou, een goede toevoeging. Oké. Okay. Ik heb uh, mij nog één. Wat? Volgens mij, ik heb nog één. Ja. Um, nou, dat ken ik me niet meer. Maar ja, is goed. Uh, nou, dat wil ik even bij toevoegen. Wat wou je nou toevoegen? Ja, wat ik nou net zei. <laughs> maar, maar je bedoelt het verhaal over de. Um... Pluisjes en die horlozen. Ja, precies. Dat je dat wilde toevoegen. Maar de, maar, de, maar de pluisjes is dus volgens jou wrijving en vocht? Ja. Het wordt steeds viezer verhaal. Het wordt steeds wat? Viezer verhaal. Ja, ik, nou ja, dat was mijn mening daarover. Ja, nou ja en daar vroegen we naar. Dank je wel, Mers. Oké. Okay. Goeienacht. Dag. Dag, Loes. Loes. Hallo, ja, met Loes. Ja. Oh, je telefoon bromt een beetje. Ja, ik zal even de radio uitzetten. Oh, dat scheelt al een hoop. Ja, goed zo. Loes, heb je pluisjes in je navel? je ze uit. Ik... Het is toch wat hè? Zit ik gewoon om half vijf s'nachts mensen naar pluisjes ja, in hun navel. Ik kan me niet buiten kijken. Ja, maar ik ben toch wel benieuwd. Volgens nou, mij hebben ga... vrouwen geen pluisjes in hun navel. Ik ga, ik ga echt niet kijken hoor. Ik heb nooit, ik kan me niet herinneren dat ik ooit een pluisje nee, in mijn navel heb gehad. Ik weet ook niet of een man het heeft. Ik ja, dat, ik dat kan ik me wel herinneren. Dat mannen, sommige mannen, één. Oh, ja? Eén weet ik het <laughs> natuurlijk. Ik weet het natuurlijk <laughs> maar van één. Oh, wat zeg ik nu? Ik weet maar van één, maar die heeft wel eens een pluisje in zijn navel. <laughs> Ja, je hebt je zitten verraden hoor. <laughs> Goed, daar praten we even heel soepel overheen. Ja. Um, uh, waar belde je dan over? Nou, ik belde over de bros van uh, Erika oh. oh. En jaren geleden heeft zij eens voor de televisie uh, zitten vertellen... dat ze die bros, waar ook heel veel mensen over belden of vroegen... Ja. dat ze die van een hartvriendin had gekregen en die ze altijd op wilde doen. Ach... Lief, hè? Ja, dat is zo mooi. Is hij, hè? Ja. <laughs> trouw, trouw. Kijk, He, is, het is toch grappig. Erika Terpstra is een vrouw die bij sommige mensen een soort spotlust losmaakt... en bij sommige mensen een soort warmte. Ja, ze geeft mij, ze geeft mij een, een positieve injectie als ze praat. Ja. Dan denk ik, als ik zo word, dan word ik tien jaar ouder... Ach, dat, De kopie en alles, ondanks dat ze afgeslankt is, ja, het is voor haar beter natuurlijk sowieso. Ja. Maar ik vind het een eindeloze vrouw. Ja, het heeft een, ze, het heeft een soort positieve uitstraling, een ja. soort uh, vrolijkheid. Ja. En, en ze doet het toch maar eventjes, al die reizen weer, oh, oh. Ja. geweldig. Ook nog eens een keer. Uh, met hem, maar dan weet ik niet of ze die bros draagt, hoor. Nou, ik denk het wel. Ik, uh, als ze bij, zelfs bij de visboer met die bros staat. Ja. Maar van een dierbare vriendin, zeg jij. Ja, van een dierbare vriendin. Okay. Zoals, voor de televisie heb ik geluisterd, ja. Oké. Okay. Nou, dankjewel. Graag gedaan. En uh, een goede nacht nog. Dankjewel hoor. Dag, tot ook, hoor. de volgende keer. <laughs> Dag. Ja. Um, eens even kijken, Ron. Dag, Astrid. Ron, heb je wel eens een pluisje in je navel? Nee, ik heb nooit pluisjes. Ik in. geloof er niks van. Ik nou, hoor toch aan je stem dat je wel zo'n een pluisje hebt. <laughs> Jij wil gewoon vieze verhaaltjes horen. Nee, het kan ook een heel schoon pluisje zijn. Ja. Maar bij mij weten niet... Waar belde je dan over, Ron? Ik belde over de bros van mevrouw Terpstra. Ach. En die dame voor mij, die nee. heeft eigenlijk... Praktisch hetzelfde verhaal vertelt als wat ik mij herinner. En wat herinner jij? Hè? Een televisieuitzending waarin daarnaar gevraagd werd, omdat ze die, die, die broche altijd draagt. Ja. En mijn herinnering was dat het van een, uh, een familieerfstuk was. Maar goed, ik kan het mis hebben. Nou, het is in elk geval iets wat haar heel dierbaar is en daarom draagt zij het altijd. Oké, okay, ja, het is wel, en, het is wel grappig. En Ger, die kwam met die vraag. Ik denk, nou, ja. het zal wel weer iemand die denkt dat ze altijd een broche op heeft. Maar blijkbaar is dat dus um, bij meerdere nee, het is mensen. Inderdaad ja, inderdaad zo. Zij heeft die broche, die draagt zij altijd. Ja. En dat heeft bij haar dus toch een speciale betekenis. Ja, dat verwondert mij niet, want het is gewoon een hele speciale dame. Ja. Ook al, dan, hè? zie je, ja. dan hoor je het alweer. De mensen hebben een klik ja, met nee, haar. Zij, zij heeft uh, destijds voor, voor Nederland uh, olympisch goud behaald bij het zwemmen. Ja. Als een van de eersten. En ja, zij is eigenlijk altijd een echt mens gebleven. Ondanks al haar functies uh, als voorzitter van het NOC, uh, Tweede Kamerlid, uh, weet ik veel wat ze allemaal gedaan heeft. Maar zij is altijd heel toegankelijk. Want ik weet zeker, als je die mevrouw bij de visboer tegenkomt... die kan je gewoon aanspreken. Ja, gewoon zeggen, hoe dacht, het zit het herfstel. met die bros? Ja. Ja, ja. Nou, ja. Ik, uh... ja maar nou, het, het, een beetje lastig. Want de, jij zegt familie-erfstuk. Uh, ja, Loes, die zo is... herinner ik het mij. Maar het, ik, ik kan het helemaal mis hebben. Maar het is in elk geval iets wat haar heel dierbaar is. Dat weet ik toch ja. wel. Ja, nou ja Loes die herinnert zich als een dier, van een dierbare vriendin. Dus ja, als jij er is, nog een ja. beetje twijfelt, zal het wel de vriendin zijn... Ja, maar in ieder geval is het verhaal volledig bevestigd dat ze altijd die bros draagt. Ja, ja. ja. Oké, okay, nou dankjewel Ron. Graag gedaan. En een goede nacht nog. Ja, de heuveltjes van Erika. Goe een goede, goed vervolg. Wat? De heuveltjes van Erika. Jij weet toch altijd stukken mooie platen uit te zoeken? Oh, is dat een plaat? De heuveltjes van Erika? Ja. Ik denk nu, wat is dat van Skik of zo? Want Erika, ja, dat ligt ja. vlak bij Emmen, ja. toch? Ja, ja, ja, ja. Oh, er staat er vast niet in. Wacht, ik ga even kijken of die erin zit. De, heuvel, ja, de nee. heuvel, wat een suggestieve titel ook, Ron. Ja, tuurlijk, het heeft een, een hele suggestieve betekenis. Oh, ik word gerapporteerd door de computer aan de Radio 1 muziekredactie... dat ik zoek op heuveltjes. Ja. Nee, het staat er niet in. Dit is een te keurige computer. Die doet niet aan de heuveltjes van Erika. Ja het spijt nee. me, nou, dat, is, dat is logisch bij Max, hè? Dat is voor keurige mensen. Ja, dat kan, ja precies. Het is, die pluisjes gaan eigenlijk al veel te ver. Ja. Uh, nee, het spijt ja. me. Ik kan je niet in de heuveltjes van Erika helpen... maar ik dank je wel hartelijk voor het bellen. Ik jou ook. Tot de volgende okay. keer. <laughs> Dag, Daarom. Um, dus even kijken. Marjan. Ja, hallo. Hallo. Niet over die heuveltjes, maar ook over, over die de nog steeds. Ja, ook de bros oh. van Erika. Ik herinner me die uh, televisie-uitzending ook. Maar Erika is uh, boeddhist. En volgens mij heeft ze die van een boeddhistische meester gekregen. En uh, daarom draagt ze die altijd. Oh. Omdat ze ook altijd die boeddhistische oefeningen doet en weet ik het voor wat. En dat, uh, dat is in mijn herinnering hoor. Oh. Maar iedereen heeft dus hele andere herinneringen yeah. aan, aan yeah. diezelfde televisieuitzending. Yeah. Nee, ik dacht ik, ik dacht krijg ik. nog wel eventjes uh, via uh, de chat, krijg ik door dat het een uh, gestileerde sneeuwluipaard is. Huh? Ja. Oh, volgens ik mij zijn dat. twee hondjes. Oh, misschien, zijn het, misschien is het een... Een uh, sneeuwluipaard voor de spiegel? Met een ah, ik zit er ook altijd naar te kijken sinds ik dat ge gehoord heb. Maar je kan er nooit chocola van maken hoor. <laughs> <laughs> het is altijd een beetje anders de, dan je denkt. En, en dan, ja, dan is het beeld weer weg, Ja dan kan je het niet meer zien natuurlijk. Maar volgens mij was het iets boeddhistisch. Oh, kijk nou, ik heb hier. Ik krijg via, okay, via kijk, de chatters kijk. krijg ik een uh, berichtje. Ja. Dan wordt uh, in de volkskrant vraagt iemand: wat is toch de betekenis van de prachtige broche die u altijd draagt? En dan zegt Erika. Dat vragen heel veel mensen. Sterker nog, de bladen vragen ernaar. Ze zijn op zoek gegaan bij vrienden van mij. De originele broche, gemaakt ja. door de Etrusken. Hangt in de hermitage in Sint Petersburg. Het is een gestileerde sneeuwleopaard. Ja, ja, oh, dat, kijk aan. Dat is wat het is, niet wat het betekent. De betekenis is uitermate bijzonder en die houd ik privé. Ah, dat is toch dat ook is wat? Dat is toch een geheim, hè? En dan vind ik het helemaal interessant worden. Ja, nou wordt het. Leuk. Hmm. Ja. Nou, we gaan nog wel eens kijken of we er nog achter kunnen komen, nee, maar in even, ieder geval... Nog even ja. over een pluisje. Ja. Mijn man had ook altijd zo'n pluisje. Zie je? Vanavond. Zie je? Ja. En die had uh, altijd zo'n marine t-shirt aan. En nogal een behaarde buik, dus dat vergeving dat wil best wel kloppen, denk ik. Oh, het maar... heeft natuurlijk met die haren te maken ook dat nog. Het wordt steeds viezer verhaal. Want bij een de... mensen vinden haar altijd een heel vies onderwerp, hè? Ja, dat is het Dat is... ook. Nou ja, eigenlijk niet. Maar... Het zit toch ook gewoon op je hoofd? Maar het was wel, wel zo, toen was hij overleden. Ja. En toen, ja, weken later, opeens in een hoekje, daar was nog zo'n pluisje. Oh, en dan is het... En dan is het weer, wel weer snoezig, hoor. Ja, ja. Nee, maar je zegt het ook heel lief. Je zegt dat oh, nee. ze van de held ook. Ja, maar het, het, het waren altijd van die schattige pluisjes. Het leek wel van die van die van die katjes, weet je wel? Van die, uh, die pluizige dingetjes. Ja, ja, ja, Van die plantjes, dingetjes, katoenachtige ja. dingetjes. Ja, ja dat leek. Het nee, maar je kunt zeggen, ja, je kunt iemand zeggen, um, uh, of je kunt zeggen van. Iemand, iemand heeft een pluisje in zijn navel, en jij ja. zegt... Hij had een pluisje in zijn navel. Ja. Dat is heel lief, ja. Nou, dat maakt pluisje meteen een uh, prachtig woord weer. Ja, precies. Ja. Zo het hoort. Ondertussen krijg ik nog door, heeft Goed. iemand gebeld... die wilde niet in de uitzending, maar die weet wel dat Erika Terpstra... De, de, het uh, sneeuwluipaard heeft, heeft gekregen van Edgar Vos... de modeontwerper die vorig jaar overleed. Aha. Uh -huh. Nou, en zo wordt het toch wordt zo langzamer zeker wordt het verhaal steeds uh, groter. Ja. ja, leuk. Je moet er eens vragen om het echt te komen vertellen. Ja, dat is misschien. Oh, misschien wel leuk het, zou, het zou natuurlijk gewoon moeten kunnen, want ze is natuurlijk een collega. Maar ja, ik vind dat toch een beetje een drempel om aan mensen te vragen om midden in de nacht eventjes. Ja, uh, natuurlijk. Maar misschien kan, kan ik wel iets regelen. Ik ga ja, daar ja, nog eens even. Maar ja, als is. zij al in de Volkskrant zegt, ik hou de betekenis graag privé. Nou, dan, moet je er ook, dan, dan, dan moet je er ook verder niet meer over zitten. Zeuren, dan je moeten je... we het natuurlijk ook respecteren. Dan moet je dat privé la laten. Maar ja, als ze het alles aan iemand verteld heeft, mag hij het natuurlijk gewoon doorvertellen via ah, 0800 1121. Ja. Tuurlijk. Ja. Hey. hey. Zeg, ja. goeie uitzending. Dankjewel. Dag. Dag. Ook oh, kan ik weer zo'n mooi plaatje draaien. Want een broche is natuurlijk een juweel. En dan is het ook heel logisch om jewel te draaien. Dit is uh, Foolish Games. Stood in the rain. You were always crazy like that, and I watched from my window. Always felt I was outside. Some comment on the weather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 was dat. Wim, goeienacht. Ja, goeienacht. Hallo. Hallo. Zeg, ik val in jullie programma. Bedekende vraag geweest te zijn hoe Groningen tussen die beide Frieslanden in komt te liggen. Nou, wat, wat een perfecte samenvatting van de vraag, inderdaad. Oh. Ja. <laughs> nou, dat is dat die naam Groningen, die, is, die heeft Groningen gekregen. Bij de provincie werd van, plus minus 1850, 51 in die buurt. Maar vroeger heette de provincie Groningen, wat nu provincie Groningen is, het heette vroeger de Friese onderlanden. En dat waren de landen om de stad Groningen. Echt waar? Ja. Maar het is toch altijd zo dat de Groningers lopen te miepen tegen de, uh, tegen de Friese en de Friese tegen de Groningers? Ja, dat denken ze in Holland. Ik, ze, nou, ik zie iemand serieus hier, die, die, die, er loopt een chat mee met dit programma, en ik zie serieus in de chat iemand zeggen, het enige goede dat uit Groningen komt, is de trein naar het westen. Is zo? Ja. <laughs> nou, dat, dat Friesland betreft, er zijn, er zijn zeven Frieslanden geweest vroeger. Oh. Friesland, Friesland liep vroeger van, van West-Friesland, dat is de kop van Noord-Holland, ja. tot ongeveer Sleeswijk-Holstein. Waar? Nou, Sleeswijk-Holstein, dat is dat, dat stuk bij, uh, bij hele, te, ten, uh, boven Hamburg. Oh, helemaal daar, ja? Ja. Ja, en West-Friesland, dat is afgescheurd. Dat ik dacht dat het wel heilige vloed dat is. Ik weet niet precies wanneer het gebeurd is. Okay. En dat is bij Holland getrokken. Ja. Daar wordt ook in Fries meer gesproken. Dat is voor Holland. Nou, een beetje wel, hè, soms. Nou, het lijkt er niet op. Ik heb een heel lang logopedie voor moeten hebben. Zo. <laughs> <laughs> ja, ik heb juist ja, in Friesland gewoon... Daar wordt nog Fries gesproken buiten de steden. Ja. In de steden wordt stadsfries gesproken. Dat is weer wat anders. In Groningen wordt Saxisch gesproken. Maar dat heette dus vroeger, dat gebied, de, de Friese omlanden. Later werd het de Groningen-omlanden genoemd. Dat is gebeurd onder invloed van de stad Groningen, die erg machtig was. Oh. Het grappige is dat Groningen van oorsprong een Drents dorp is. Een drents ja. hondsrugdorp Nou, moet het niet gekker worden? Nee, Groningen Dus Groningen was ons. een Drents dorp dat ja, Groningen, in, Groningen in Friesland in, lag. U hebt wel eens van de Hondsrug gehoord, neem ik ja? ja? Dat is die heuvelrug. Die die ongeveer naar de zuiden van Emmen ja. en die eindigt waar de stad Groningen ligt. Nou Emmen dat is het, het meest zuidelijke hondsruchtdorp. nou eigenlijk is Erika het meest zuidelijke hondsruchtdorp. En Groningen is, een, is het meest noordelijke hondsruchtdorp. het is een grensdorp van oorsprong. Ja. Als je de platte grond ziet van de binnenstad van Groningen en bijvoorbeeld van het dorp Noord-Laren, die zijn vrijwel identiek, dat is heel grappig. Maar het wordt me ook allemaal weer een beetje te veel. Want um, nou, die het Friesland... Dan, het is moeilijker dan pluisjes. Ja, dan ja, maar ik ben ook zo waardeloos met uh, topografie. Ik had altijd een vijf voor topografie. Dat, was echt, uh, dat nee, wilde de maar niet in. topografie. Dus, dit is geschiedenis. Oh ja. Nou, en er wordt in de wat nu de provincie Groningen is... Ja. is gewoon een kwestie van naamgeving. In die oude Friese er werd vroeger, heel vroeger, Fries gesproken. Tegenwoordig wordt er Saksisch gesproken. Ja, maar het is maar, niet een kwestie van naamgeving, want er wordt ook geen Fries meer gesproken in de provincie Groningen. Nee, dat zeg ik. Er wordt Saxisch gesproken. Ja, dus het maar is niet in een kwestie Oost, van naamgeving. In, nee, het is geen naamgeving. Want werd er ook al Saxisch gesproken toen het nog de Friese omlanden waren? Nee, er zijn uit oude schriften, maar dan ben ik graag heel ver terug. Hè. Dat ben, ja. was, het, uh, was het half Duits, ook Saxisch. Even, maar in maar, okay, maar, in het gebied want... van... Oost-Friesland, ja. dus dat is ten oosten van de provincie Groningen, daar ja. wordt ook Saksisch gesproken. Oh, okay. gesproken. Dat maakt het gelukkig wel iets minder verwarrend. Dat maakt het iets minder verwarrend. Om het ja. er weer verwarrend te maken, er is in Oost-Friesland ja. een klein stukje zaterland. en daar wordt toch Fries gesproken. Nou ja zeg. En dat, dat daar nooit wonen nooit die mensen die in de ketel met toverdrank zijn gevallen. Ja, ja. ja. maar dat Saxisch, dat, is, dat is een <laughs> hele belangrijke taal die zo geweldig uitgebreid. Je kunt met het plat Gronings, ik, ik spreek het gelukkig, kun je tot in Berlijn terecht. Oké, okay. maar de, de, komt dat doordat het op Duits lijkt? Of, uh, is het... Nou, Duits is natuurlijk een kunstmatige taal. Oh. Duits is, is, is een beetje minder, en meer geconstrueerd door Luther. Maar daar zitten onder andere, daar zitten in. Goh, u hebt wel een hele goede lagere school gehad, hè? Ik heb een hele goede, ja. Ja. Ik vond het wel aardig om te weten. Ja, met, nee, zijn... is... ja mijn moeder kan ook nog allerlei dingen over Willem de Zwijger en Hendrik II op, uh, op uh, dreunen. Dat klinkt zo negatief, maar die weet het allemaal nog. Dat niet... Nou ja, van die, van die weetjes van vroeger. Oh ja, dat heb we op school. Zeg. Ja, maar dat, vroeger werd dat er gewoon ingestampt. En tegenwoordig ja. de, is het Elfjes kleien. Ik u kan heel de leuk Elfjes kleien. Maar... noemde Willem de Zwijger, die leefde van 1533 tot 1584. Ja, maar dit is gewoon een beetje uitsloven. En die werd doodgeschoten op 10 juli 1584. Ja, dit is gewoon nou, kennis. Het ja, dat, dat, dat, dat heeft geen enkel dubbel. Het is leuk om te nou, weten. Ik nou, ik heb altijd groot respect voor. Als je maar gewoon. Ik denk beetje... dat die, die vraag van Groningen dat, dat duidelijk opgelost is. Ja? Dat, ja. Ja, ja oké. Okay. Ja, wat fijn, Wim. dankjewel. Ja, ik ga verder slapen. Ja, doe dat vooral. Het een beetje Bedankt. Doe. Dag. Uh, eens even kijken, Hendrik. Dag. Dag. Dag. Had je nog een aanvulling op Wim of zeg je van, nou, hier uh, kom ik niet overheen? Nee, ik heb, uh, ik heb een lekker college uh, gehoord zojuist. Nou, het is knap. Maar ja? ik heb het gevoel dat er nog een stukje kennis bij Hendrik zit. Ja, een beetje wel. Ik, ja. <laughs> ik citeer eerst even Daniel Loos omdat Erika oh. gevallen is, yeah. het woord. En dat slaat ook op het weer, nu hier buiten. Het is stille, koud en mistig. En dat vind ik zo'n knappe zin eigenlijk. Hè? Ja, maar alles wat hij maakt is uh, echt heel knap. Hoor. Het verandert in goud. Maar, ja, ja. Ja. maar ben je dan ook een Drent? Uh, uh, nee. Ach? Nee, maar ik luister wel graag naar Radio Drenthe. Ja. Al woon ik op de grens van Groningen en Friesland. Oh. En het dorp waar ik uh, woon heeft een beetje eigen taal. Met elementen van uh, het Saksisch. Maar het is een Vriesdorp, dus dat klopt helemaal bij mijn voorganger. Mm. En ik ben inderdaad een groot fan van daar, meneer Ja, dat is dan nog dat stukje Drenthe, hè? Wat toch nog een beetje is blijven hangen van vroeger, denk ik. Ja, dat klopt. Maar, maar als je op de grens woont tussen Groningen en Friesland... Ja. Wat merk je dan tussen de strijd, of van de strijd tussen Groningers en Friesen? Nou, ja. een zekere rivaliteit is er <coughs> absoluut. Ja, toch, hè? De die matigen zich aan om... Uh, Groningen het weer te geven als Grins. Hè? Dat is de Friese naam voor, voor Groningen. Dat yeah. is al een vorm van uh, linguistische expansie van hier tot Tokio. <laughs> en, en natuurlijk de door jou al uh, geciteerde aantal grappen die er zijn. Dat, dat yeah. is gewoon zo. Yeah. Er staat een, uh, een Groninger met autopech langs de weg. Hij moet een band vervangen en dan komt er iemand langs. En die slaat een ruitje van zijn auto in en die zegt tegen hem... neem jij de wielen, dan neem ik de radio mee. He, dat is dan een van die grappen die de Groningers vaak vertellen over de Friesen. Want diegene die dat ruitje intikt is dan weer een Fries natuurlijk. Oh ja. ja. Is het allemaal niet begrepen dat die man zijn band moest wisselen? Nee, precies. Dus, maar ik zit even te denken of de Friesen dan uh, boeven zijn of gewoon dom. Uh, het laatste. Zoals wij... Ja, ja, ja, ja. De Friesen zijn de Belgen van het noorden. Zeg maar. uh, helemaal. Ja, daar, ja, dat is dat een mooie vat, samenvatting. Dat zit er wel een beetje in. <laughs> nou, nog even terug naar uh, <coughs> Groningen tussen de Friese gedeelten in. Ja. Uh, in het Verhelmus staat een regel. Graaf Adolf is gebleven in Friesland in Den Slag. En dat is de slag bij Heiliger Lee. En dat is? Dat is Groningen. Potverdrie. Ja. Nou... Dat vind ik nou leuk om te weten. Ja, dat zijn dingetjes. een aardige dingetjes. Ja. Dat heb ik ook allemaal opgepikt van RTV Noord. Want ik luister behalve naar Drentse ook graag naar Groningen. Als ik het helemaal zat ben, de berichtgeving over rampen in de Randstad en zo... dan ga ik <laughs> lekker op RTV Noord zitten. Ja. He? Nou, dat uh, kan ik alleen maar adviseren. Maar ja. niet nu, hè? Niet voor zessen. Uh, nee, nee, nee. Oh. Ja, als nachts schakelen zowel om friesland als als TV Noord allemaal over op Raad eh, 1. 1. En hè? dan moet je wel. Ons aller steun en toeverlaten. Ja. Dat ben ik. Dat ben jij. Ja. Helemaal. Nou, heel hartelijk dank. Ja. Voor de bijdrage en een stukje Daniel Loews. Ja. Ga je draaien iets? Oh, dan ga ik. Ik had eigenlijk klaar klaarstaan, want ik heb al iets Gronings gedraaid. Ik dacht, ik moet nu iets Fries doen. Maar ja, als iemand om Daniel Loews vraagt, dan doe ik het. Maar mag ik dan mijn eigen keuze draaien? Altijd. En dan, dan komt het. Dus vinden mensen natuurlijk weer veel te voor de hand liggen, maar dat vind ik zo'n mooi liedje. Oh, ja. dan hoop ik dat hij erin staat. Het is met Skik. Volgens mij is dat Dankjewel voor de zon. Even kijken of hij erin staat. Ja, ja. Ik citeer nog even Lohus. Ja, citeer maar even Lohus dan. Alles waterdichte, maar de deuren op een kier. En dat is echt saksisch. We leven op onszelf in dit dorp. Maar we houden de mogelijkheid tot contact met de buren open. Prachtig, Hendrik. Dank je. Ik ga een zonnig liedje draaien. Vind ik. Dag. Hoi. Dit is Skik.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 Dank je wel voor de zon, dank je wel voor de zon. de hele discussie over... Uh... Groningen in Friesland dan een Drensnummer draaien. Maar waarom ook niet? Als Hendrik het wil, en ik ook, dan uh, is er niemand die nee kan zeggen. Uh, we zijn al bijna weer bij uh, vijf uur aan beland en dat betekent dat we zo eventjes naar het nieuws gaan luisteren en daarna nog een uur lang door gaan praten over alle vragen en antwoorden. Maar uh, ik vertelde al, er was een uh, vrijwilliger, Mieke heet ze, die is zo vriendelijk om uh, uh, cryptogrammen te bedenken die dan opgelost kunnen worden zo lekker midden in de nacht. Ik weet dat er veel mensen zijn die dat heerlijk vinden om zich daar overheen te buigen. Over, om zich daarover te buigen. En uh, uh, de cryptogram voor dit uur... heb ik aan het begin van dit uur voorgedragen. En die luide Harry in de top. Harry in de top. Met uh, een oplossing van twaalf letters. En Bert was de eerste met... Uh, ik denk de goede oplossing. Wat dacht je dat het was, Bert? Uh, ik heb nagedacht en ik heb bedacht... dat het directiekeet zou kunnen zijn. Nou, leg eens uit dan. Uh, ruzie is in feite keet... Ja, Harry. Ja. En als je het hebt over de top, dan moet je het wel over de directie hebben. En een... Wanneer je die beide woorden combineert, kom je aan directiekeet. Afgezien van het feit dat Kate nog een soort schaftlokaal kan zijn. Ook nog eens een keer. Ja. Maar is een directiekeet dan een, een schaftlokaal voor de directie? Nou, zo zou ik dat niet willen zien. Maar oh. het, het punt van Kate betekent hier wel dat het chaos betreft. Ja. Dat het dus uh, ja, ongeorganiseerde bende is. Er komt een, uh, een prijs naar je toe, Bert. En ik, uh, ik heb begrepen dat je in Kampen woont. Klopt. Nou, misschien rijd ik zelf wel even langs dan om de envelop door de brievenbus te dienen. Uh, je bent van harte welkom. Hoe laat <laughs> denk je hier, hier te zijn? Dan heb ik de koffie of de klaar. Oh ja, het wordt wel van de week een keer. Want ik moet nog even iets bij Max uh, van de redactie afstelen. <laughs> okay. Even iets uit de boekenkast boekenkastgraaf. Maar bedankt voor de goede oplossing, directie Kate. En een hele goede vrijdag nog. Oké, okay, dankjewel. En fijne uitzending verder. Dankjewel. Dag Bert. Dag. Dag. 0800-1121.